4 uur. NTO Radio 1 met Margreet Spijker en Jeroen Stomphorst. Goedemiddag en welkom bij een speciale uitzending van Omroep BNL en de NOS vanmiddag natuurlijk in verband met het WK Allround schaatsen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Gaan we allemaal volgen, zo direct live de 500 meter voor de mannen. Vanuit dus Amsterdam. Zo is dat. Dus geen reguliere WNL op zaterdag... maar heel veel schaten. Natuurlijk ook nieuws. Het CIDI heeft de uitslag van de Antisemitisme Monitor 2017... straks de primeur. Ik ga praten met de directeur van het CIDI, Hanna Luden. Maar nu eerst het NOS vanavond van Vier uur. Met lieselotte Thomassen. Een man heeft vannacht in Amersfoort geprobeerd een agent te burgen. Dat gebeurde nadat de agent een vrouw van twintig had aangesproken... op het vernielen van een winkelruit. Vijf anderen bemoeiden zich ermee en vielen de politie aan... Een van hen nam de agenten in een weurgreep en liet pas los... toen een collega zijn stroomstootwapen trok. De agenten ligt in het ziekenhuis met een hersenschudding... en verwondingen in haar gezicht. Ze gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Ook twee andere agenten raakten gewond. De zes belagers komen uit Bunschoten-Spakenburg en zijn aangehouden. In een sauna in Neder-Asselt zijn een verborgen camera... en een bijbehorend computersysteem in beslag genomen. Het camerasysteem was nog in gebruik.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 De organisaties, waaronder Greenpeace en de Plastic Soup Foundation roepen de Tweede Kamer op in het debat donderdag alsnog werk te maken van de onmiddellijke uitbreiding van statiegeld naar alle flessen en blikjes. Het weer, de komende uren vanuit het zuiden meer bewolkingen, later regen. Morgenochtend vooral in het westen regen en plaatselijk onweer. Smiddags is het vaker droog, en het wordt dan zo'n 14 graden. Dankjewel, Liesel Thomas. De verkeersinformatie hebben we ook. Edwin Gerritsen. Op de A7 Saandam richting Hoorn staat voor Afrit Haven. Een file met 10 minuten vertraging. Daar staat een auto met pech. De A7 van Hoorn naar Saandam tussen Purmerend en Afrit Weidervoer. met 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. Er is één rijstrook dicht. En op de A59 Den Bosch richting Os tussen Kruisstraat en Os. 10 minuten vertraging.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 Met Margreet Spijker en Jeroen Stomporst. Goedemiddag en uh, welkom dus bij een speciale uitzending van Omroep WNL en de NOS... in verband met het WK Allround Schaatsen. En het komend uur volgen we de 500 meter voor mannen... in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Fijn dat u luistert en denkt u nou, dat schaatsen dat vind ik hartstikke interessant... maar ik wil ook nog wel wat nieuws horen. Dat komt mooi uit, want dat hebben we ook hoor. Straks onder andere de directeur van het CD, Hanna Lude... over de antisemitisme monitor en een reactie daarop van journaliste Fidan Ekis... En, en natuurlijk hebben we ook gewoon het nieuws van dit weekend in de drie van WNL. We hoorden het net al in het uh, NOS-journaal. In Amersfoort zijn afgelopen nacht meerdere agenten gewond geraakt. Ze zijn mishandeld door een groep van zes personen. Dit gebeurde toen een agent, een 20-jarige vrouw, aansprak na het vernielen van een winkelruit. Op dat moment uh, kwam een man erop af en die uh, heeft de agenten proberen te wurgen. De... Drie andere agenten zijn er ook bij gewond geraakt. Veel geweld gebruiken om uh, hun collega te redden. Ze dachten echt op dat moment dat zij uh, uh, in levensgevaar ook was, uh, omdat de wurging echt op de grond plaatsvond. Uh, en daarbij hebben zij diverse letsel aan, uh, aan hoofd, schouder, net nek uh, opgelopen. De Telegraaf duikt vanmorgen in de wereld van genderneutraliteit en de regenboog-zebrapaden. De conclusie? Vrijwel niemand zit hier op te wachten, behalve ambtenaren. U hoort journalist Jan-Willem Navis. Een van de leukste voorbeelden die we tegenkwamen was in de gemeente De Beeld, waar uh, vorig jaar in één keer genderneutraal taalgebruik werd ingevoerd. Toen gingen we eens kijken, waar komt dat vandaan? En wat bleek, er was iemand uh, in de zomervakantie van de NOS, die had gebeld naar 150 gemeenten, van wat doen jullie eigenlijk aan genderneutraal beleid? En toen hadden ze uh, daar bij burgemeester in gedacht. Ja, goed idee, uh, goede vraag. Wat doen we daar eigenlijk aan? En zo is dat uh, gender taalgebruik daar tegen uh, geslopen. En uh, de derde is uh, voor uh, Jeroen, want het gaat natuurlijk over het gaten. Ja, de geluiden komen al uit Amsterdam. Als ze zegt het uh, WK Allround. Op de coolste baan daar in het Olympisch Stadion. En in de studio hier, vriendin, sportjournalist Jaap Stalenburg. En vanuit Amsterdam, onze verslaggever Sebastian Timmermans. Sebas. Eh, wat, gaan we, wat gaan we allemaal zien vanmiddag bij jou? We gaan een einde maken aan het oh. 76e WK Allround voor vrouwen. Want die zijn natuurlijk gisteren begonnen. Dus vandaag de laatste twee afstanden. De 1500, uh, ja, 1500 meter en natuurlijk de 5 kilometer. Irene Wust op jacht naar Mio Takagi. Maar die staat wel ver los. Meer dan drie seconden op de 1500 meter. En we gaan een begin maken aan het 113e WK Allround voor de heren. En daar gaat natuurlijk Sven Kramer jagen. Niet zozeer, denk ik, op een concurrent. Maar vooral op die Tiende wereldtitel Allround die hij vandaag en morgen wil gaan behalen. Voordat we gaan schaatsen. Eerst nog even wielrennen. Simon Yates heeft de zevende etappe gewonnen in Parijs-Nice. De Brit kwam solo aan op Val de Bloch de la Comiane. En Joris van den Berg kan het veel beter uitspreken dan ik, volgens mij, Joris. <laughs> Ja, enigszins onderkoeld ben ik hier, hoor. op uh, La Colmian. team van 16 kilometer en hierboven ligt allemaal sneeuw. Jeroen, ik ben net met Maarten de Crow uit de commentaarpositie gekropen... en via een sneeuwhelling dwars door de skiënde mensen naar dit journalistenhuisje gegaan. En ja, we zijn weer een beetje op temperatuur gekomen. De rit naar de zon heet het toch, deze, deze koers? Ja dat vermoeden hadden wij ook, maar we hebben onze zonnebrandolie, et cetera, voor niks meegenomen. Maar inderdaad, Jeets, heel sterk, Engelse jongen, een tweeling, zijn broer rijdt in Tirreno Adriatico, en hij rijdt met zijn ploeg heel sterk vandaag in het kielzoog van de verliezende man, hij is de man in de gele trui, Luis Leon Sanchez, die liet zijn ploeg werken, maar dat was allemaal voor niks, want toen Jeets met zijn ploeggenoten ging versnellen, moest Sanchez overboord, daarna is Jeets met een Spanjaard John Izagirre, weggereden, en daarna liet hij hem ook achter, hij kwam alleen aan, en ja, dat was heel knap, het was echt een uitschieter op deze dag. Maar in deze Parijs-Nice is echt met nog één rit voor de boeg nog heel veel mogelijk. Ja, want uh, Louis Leon Sanchez is zijn trui dus kwijt. Jeets neemt hij over, maar, maar hoeveel kansen zijn er dan nog om hem te bedreigen? Ik ben erg zeker als ik kijk naar rijden van vandaag. Nog vijf in totaal. Jeets gaat nu aan de leiding. Jon Izagire, het wordt nu ingewikkeld hoor, staat tweede op 11 seconden. Zijn broer Gorka Izagire derde op 12 seconden. Wel eens een Belg op 13-tel op de vierde plaats. En dan is er nog een Belg die vandaag heel goed was en die richting de top 5 geslopen is. Dylan Teuns, dat is die man die vorig jaar in één keer doorbrak van BMC. Hij staat 27 seconden achter. En Nies, Nies, de rit van zondag is altijd verraderlijk met heel weinig kilometers en heel veel klimmetjes daarin. Ja. Je trilt een beetje, maar dat ligt niet aan jou, Joris. Dat is de lijn. Ik zeg er maar eventjes bij. Wout Poels, die viel uit, was toch een van de kanshebbers. Heb je andere Nederlanders gezien vandaag? Eigenlijk maar eentje. Ik heb Geesink zien lossen. En Mollema kreeg het ook lastig. Duidelijk zijn die mannen nog niet in vorm. Dat was voor Mollema wel een teleurstelling. Daar werd meer van verwacht hier. Sam Omen doet het goed. Die klom mee met die mannen. Hij kon langer aanklampen met de sterke mannen bedoel ik dan. Met de mannen die om de streden. gestreden. Werd tiende in de etappe. En staat nu elfde in het algemeen klassement. En dan doet hij het nu al beter dan vorig jaar. Toen dus werd hij veertiende. Ik denk dat hij morgen loert op één plekje winst. Dan kan Sam Omen nog bij de beste tien eindigen in Parijs -Nies. Joris, dankjewel Joris van den Berg. Vanuit Zuid-Frankrijk dan weer door naar het Olympisch Stadion. Het WK Allround. Gisteren ging het over het weer. Het regende onophoudelijk. Wordt daardoor wel... Voor iedereen dezelfde omstandigheden. Vandaag reed ik hierheen in een zonnetje. Steven Dadebouwt op het middenterrein daar in Amsterdam. Ik kom niet uit die buurt, maar hoe is het daar? Nou, de zon is uh, wel weg. Het is uh, bewolkt. Maar het is wel warm. Uh, oh. Ik heb een sjaal gedaan, maar die heb ik inmiddels ook weer afgedaan. Uh, en dat is meteen wel een probleem hoor. 15 graden is het op dit moment hier. En Rintje Ritsma, toernooi-directeur, kondigde dat gisteren al aan. Dat zou wel eens een probleem kunnen worden voor die vriesinstallatie. Nou, Ik heb de Sambonis nog nooit zoveel arbeid zien, verleden, uh, zien leveren... als de afgelopen uren in het Olympisch Stadion. Ze bleven maar rondjes rijden. In het begin lag er echt centimeters water op het ijs... door de regen van gisteren en door de warmte van vandaag... Uh, maar nu, ja, het, het ziet er uh, op het oog wel even goed uit, uh, de ijslaag. Alhoewel, ja, met die al vergeleken is het natuurlijk helemaal niks. Want er zitten vlekken overal. En dan is er weer een deel nat en dan is er weer een deel droog. Maar vergeleken met een paar uur geleden is het, uh, is het stukken beter. Uh, de Zamboni's zijn dus uh, tot een minuut geleden op het ijs geweest. De dweilmachines. Dat is ook uh, relatief uh, lang voor uh, uh, voordat de wedstrijden beginnen. Want die beginnen over een paar minuten al. Dus uh, nou ja, schatjes dus zijn het ijs op. Patrick Roes komt op mijn uh, vlak voor mijn neus voorbij. Uh, we kunnen in ieder geval van start. En de gezellige muziekjes daar hoor ik ook. Ja, het is heel erg gezellig. Hè? Jaap Stalenburg bij ons in studio. was er gisteren ook. Ja, het he, was Jaap. heel gezellig. Ik was ja, er ook. Ja. Het was ja, toch wel een bijzondere sfeer. Ja, ik moet hè? zeggen, ik hoor dat nu weer over het weer en omstandigheden. Het is ook mooi. Arts Schenk had vanochtend een prachtige column in de telegraaf die zei: "Jongens, dit was zo ging het 20, 30 jaar geleden met schaatsers. Wij zijn zo groot geworden." Ja. Maar wat je heel erg sterk ziet is dat er een nieuwe generatie schaatsers staat die zijn opgegroeid in een overdekte hal en die schaatsen lekker bij 18 graden zonder wind in een in de Ja, en die hebben je moeite mee. Ja. Maar ik wacht weet... even, TH is het daar nou 18 graden? Nou, Soms, soms, soms is het daar 18 graden ja, bij wedstrijden. Oh, dus het is helemaal niet zo bijzonder om met hoge temperaturen het ijs goed te nee, heeft met het kijken probleem is. Ik heb gisteren zelf bij het boomsma gesproken de ijsmeesters hebben maar één probleem dat is als het gaat waaien. Kijk deze temperaturen kunnen ze in principe met de techniek die ze hebben aan, want ze hebben daar echt een fantastische ijsinstallatie staan. Als het gaat waaien, dan waait de bovenlaag eraf, dan gaan ze problemen krijgen. Maar ja, het is, uh, het is gewoon dit, dit is dit schaats. Eigenlijk zoals het hoort. Dit ja. is dit is retro. Dit is. Nou, retro, ik pak iemand een een skister in Korea bij de Olympische Spelen en die ja die die lachen een beetje zo om dat schaatsen. want die zeggen ja. Weet je, dit is helemaal buitensport, hè? want die hebben ja. daar continu mee te maken. Ja, dat, dat hoort erbij. Ook die met de elementen hoort erbij. Exact. Daarom erger ik me ook zo aan het gemiepen, wat ik gisteren van een paar, met name wat jongeren, schaatsers, schaatssters hoorde. Dat het allemaal zo zwaar was. Ja. En <lacht> denk ik, jongens, alsjeblieft. Ja, je bent het mee eens. De, de, de tijd kan ongelijk zijn. Tijd kan ongelijk zijn. Ik vind ook niet dat je ieder toernooi in, in het Olympisch Stadion zou moeten doen. Maar ik denk juist een sport die het in heel veel opzichten commercieel moeilijk heeft, dat die, als die zich zo aan de wereld laat zien. Vandaag zit het Olympisch Stadion vol. Er zitten 25.000 mensen in. Ja, dat is een ongelooflijke promotie voor een sport die het moeilijk heeft. Ja, hier vooral in Nederland natuurlijk. Een enorme promotie. Maar ja, gaat het ook over de wereld? Of, ik denk dat of dat laten we is... zeggen in ieder geval de schaatslanden door? Nou, je merkt op uh, de Noorse TV daar wellicht wat aan gaat doen. Duitsers zullen het doen. Het levert ook hele mooie plaatjes op. Ik vind dat, uh, niet omdat we hier nu zitten maar de NOS dat ook weer waanzinnig mooi in beeld brengt. Ja, dit, dit is promotie voor de schaatsport. Dit is leuker maar dan... Maar voor ook... ons hoeft dat niet, want hier is het al heel hier groot. Ja, wel, maar hier is, twee, hier is wel een heel ander probleem. Dat, uh, Kramer die heeft dat meteen tijdens de spelen al aangetipt. 97 van wat nu nog professioneel schaatst... Ja. dat kan straks de WW in. Daar gaan we het zo nog eventjes over hebben. Uh, Steven Dadeboud uh, op het middenterrein. Promotie voor de schaatsport Ja, in Nederland, maar ook daarbuiten? Nou ja, lijkt me zeker. Als je, dit, dit is echt wel bijzonder hoor, dat het Olympisch Stadion nu gewoon vol zit met, met schaatsliefhebbers. Uh, gisteren haalde ik al in een van de interviews aan... Dat ik, dat, ja, vroeger keek je hier naar Ajax, weet je wel? Hoe Ajax hier nog speelde. En nu ja, op deze historische grond, waar natuurlijk veel meer is gebeurd dan alleen gevoetbald... Uh, ja, zit het stadion nu vol met schaatspubliek. Dat is, maar waar uh, komen ze vandaan? Als... Toch vooral uit Nederland, denk ik? Nou, zal ik eens even kijken. Uh, ja, ze nee, dus zijn uh, over het algemeen oranje gekleurd. Daarom? Nee, nee dat is waar. Ze komen zeker uh, over het algemeen uit Nederland. Nederland. Uh, maar als dit nou een succes is, dan uh, zou het maar zo kunnen... dat de organisatie hierachter uh, gaat proberen, uh, in samenspraak uiteraard met de ISU... om over vier jaar dit ergens anders te doen. En dan is al het Bieslet Stadion de naam daarvan gevallen. in uh, Moskou ook, uh, het Plein, hoorde ik zelfs. Nou, ja, nou <laughs> dat zou wel zijn. Ja, nou ja, je kan overal tegenwoordig een schaatsbaan neerleggen... en overal tribunes bouwen, ja, dus dat kan overal. Ja, en ik hoor dat de temperatuur er eigenlijk helemaal niet zo toe doet. Dus wat let ons. Ja, ja maar nou. dit, kan, dit kan wel het schaatsen weer populair maken over de hele wereld. Juist die aansprekende locaties. Dat is waar, niet aan gedacht. Ja. Maar, maar waar... Ja, Sebas, die... Je ziet dat er iemand aan de start staat, denk ik. We gaan beginnen inderdaad met het wereldkampioenschap allround voor de mannen. En natuurlijk is de openingsafstand de 500 meter. En de eerste vier ritten zijn om uiteenlopende redenen... Eigenlijk wel interessant om meteen naar te kijken. Bijvoorbeeld dadelijk in rit 4. Tedjan Bloemen, de Olympisch kampioen van de 10 kilometer. De rit daarvoor komt Sven Kramer al in actie. De net een uh, prachtig mooi moment toen Kramer het ijs opstapte. Dat doen ze dan aan de zijkant. Niet op het middenterrein, maar aan de zijkant van uh, de baan. Het publiek speelde daar meteen op in. En er klonk uh, meteen al een uh, oorverdovend gejuich vanaf de tribunes. Waar inderdaad zo'n 20.000 mensen zitten toe te kijken. Kramer dus dadelijk in rit 3. Patrick Roest in rit 2. En we zijn nu begonnen... Aan aan het wereldkampioenschap in het Olympisch Stadion voor de Mannen. Met een rit tussen de Deen Victor Hal en Bart Svinks uit België. In rit 1 dus al. En dat komt omdat Bart Svinks dit seizoen helemaal geen 500 meter nog heeft gereden. Ook niet in een trainingswedstrijd. Dit is zijn eerste. En omdat hij er dus nog geen tijd van had, staat hij dus al in rit 1. Nou, hij heeft Toroep al te pakken. Dat gebeurt halverwege de kruising. Bart Svinks, de nummer 2 van de Olympische Spelen op de Massa start het nieuwe onderdeel. Hij heeft er zin in hoor. Want hij dendert door die tweede binnenbocht heen. Legt heel veel energie en kracht op het ijs. En zien we dat dan ook nog een beetje terug in de tijd. 37-96 voor Bart Swings. Die de Deen halt dus ruim verslaat. 39-58 noteer ik voor Victor halt Die zijn debuut maakt trouwens op het wereldkampioenschap. Allround Swings natuurlijk niet. Hij doet alweer voor de zevende keer mee. Eén keer stond hij op het podium. Dat was in 2013 in Hamar Toen eindigde hij op de derde plaats in het toernooi. Dat natuurlijk ook daar. Werd gewonnen door Sven Kramer. Maar ik denk dat hij uh, ja, wel kan meegaan doen in deze omstandigheden ook. Het is ook een man die houdt van buitensporten. Al doet hij dat dan vaak, vooral in de zomer. Op wieltjes, hij komt uit de inlinesport. Maar hij is wel wat gewend aan uh, wisselende omstandigheden. Deze Bart Swink 37-96. En wat dat dan waard is, ja, dat gaan we zien in uh, misschien al wel deze rit. Want Patrick Roest staat op de baan. En hij gaat het opnemen tegen Sebastian Druskiewicz. Die is 31 jaar en uh, komt uit Polen van origine, maar rijdt tegenwoordig voor Tsjechië. Hij is geboren in Zakopane, deze uh, Tsjechische Pol of Poolse Tsjech, zo u wilt. Roest, inmiddels voorgesteld en krijgt natuurlijk ook het applaus... van het uh, publiek, terwijl het kunstlicht langzaam uh, maar zeker is ontstoken... Het is nog niet echt schemerig. Het is pas 17 minuten over 4 op deze zaterdagmiddag. Maar door de bewolking is het allemaal wel. Uh, wel uh, ja, is het niet zo super onbewolkt en niet zo zonnig. Dus als eerder vandaag. Jack Ori zien we ook nog eens even naar de lucht kijken. Als hij naar de wind kijkt en de vlaggen, dan ziet hij dat de wind behoorlijk waait. Trouwens, uit zuidwestelijke richting. En dat betekent dat de schaatsers uh, op het uh, start finish gedeelte, waar Patrick Roes nu is begonnen voor die tweede rit tegen Sebastian Druskevits uh, de wind Roosters nu met tegenwind. Wendert weg bij zijn Tsjechische tegenstander, opent in 10.30. Dat is een keurige opening. Er zijn sprinters die hebben om rond de 10 seconden te openen. Nou, 10.30 voor een allrounder is prima voor Patrick Roest. Ook veel sneller dan Bart Swings was. Swings had het voordeel op de kruising dat hij lekker achter zijn tegenstander kon rijden. Nou, Roest rijdt echt al bijna 100 meter voor Druskiewicz uit. En overdrijf ik niet, het verschil is enorm groot. Hier komt Patrick Roest naar de finish toe gereden. En wat wordt zijn eindtijd? Dat wordt een 36 36 97. Ik hoor de de zeggen, wow, wat doet hij dat goed. Ja, dat doet hij prima, want hij is maar... Uh, wat zeg ik? 900ste. Ik wilde 1100ste zeggen. Maar uh, nee, het is wel 1100ste. Pardon. Langzamer dan een tijd die hij dit seizoen in Herenveen noteerde. Dat heeft Patrick Roest dus gewoon hartstikke goed gedaan. 36-97. Daarmee uh, is hij behoorlijk sneller dan uh, Bart Sphinx. Al uh, een seconde. Dat betekent dat. Of bijna een seconde. Dat betekent dat het verschil tussen Roest en Sphinx op de 5 kilometer al richting de 10 seconden gaat. En dat betekent dus dat uh, Patrick Roest. Zilveren meter de winnaar op de Olympische Spelen op de 1500 meter. Oud wereldkampioen bij de junioren, 22 jaar jong. Gaat meedoen ook in de strijd, misschien wel zelfs om de titel. Misschien kan hij het net als vorig seizoen in Hamar... het zijn ploeggenoot wel moeilijk gaan maken. Niet de minste ploeggenoot, niemand minder dan Sven Kramer... die nu aan de start staat... Met een uh, ja, vrij rustige blik nog. Hij spuugt nog even wat. Slaat zichzelf nu op de dijen. Om zich op die manier op te peppen. De speaker die, uh, leest zijn halve erelijst voor. Maar daar ben je al minuten mee bezig natuurlijk. Laat ik me maar even beperken. Terwijl u daar, luister mee. Het applaus hoort en het gejuich van het uh, publiek voor Sven Kramer. Die zijn twaalfde wereldkampioenschap gaat uh, rijden allround. Hij won er 9 2007-2008. 2019, 10, 12, 13, 15, 16 en vorig jaar dus ook in Hamer. Tegen Shota Nakamura uit Japan gaat hij rijden op deze 500 meter. Start in de buitenbaan. Eerste start in de buitenbaan. En naar Nakamura heeft hij een heerlijke tegenstander. Want die kan dit wel. Sterker nog, dat is de Japaner die vorig seizoen in Hamar bij 2K-O-Round de 500 meter won. Opent in 10.28. Keurig ook voor hem. Een fractie sneller dan Patrick Roest. Maar Kramer in 10.53 ook helemaal niet zo slecht over de eerste 100 meter. Kramer die vorige week in Heerenveen zijn eerste 500 meter van het seizoen reed. Die legt hij af in 37 seconden en 700. En komt richting Nakamura. Nu zeg maar in de Noordbocht, om het zo nog even in tien of termen te verklaren. Zit hij daarnaast? Zijn kramen bij de armen los. Publiek speelt er mooi op in. Versnelt goed uit. Versnelt beter uit. Wint van Nakamura deze rit in 37-43. En dat betekent dat hij 4,6 seconden achter staat. Uh, later vanmiddag op de 5 kilometer op zijn teamgenoot Patrick Roest. Het is de tweede tijd achter Roest. Maar het is een keurige tijd, denk ik, op deze buitenbaan voor Sven Kramer. Al zien we een vrij neutrale blik bij hem met die 37-43, nogmaals gezegd. Vier seconden en zestiende van een seconde achter Patrick Roest op de 5000 meter. Het domein natuurlijk van Kramer. De afstand waar hij voor de derde keer Olympisch kampioen op werd in Gangneung. En dat heeft uh, nog nooit een man, had nog nooit een man gepresteerd. Drie keer op rij op één afstand Olympisch kampioen uh, worden. Een nieuwe... Ere lijst. Een nieuw mooi moment in de loopbaan van Sven Kramer die nu voor me langs komt Gegleden. Wij zitten op de Eretribune. Hoog in de nok van het stadion. Ik kijk neer op Kramer die nu weer overeind komt. Even met de handen op de knieën. Uitgeleed en vrij onbewogen reageert naar deze 500 meter die hij dus in 37.43 heeft afgelegd. De vierde rit is de laatste die we nu nog even meenemen. Want Tertjan Bloemen staat in de baan. We ben wel benieuwd wat de Canadees kan. Wat hij nog in de benen heeft. Na dat lange en slopende seizoen ook voor hem. Het mentaal zware seizoen. Het lukte hem olympisch kampioen worden op de 10 kilometer. Hij werd tweede op de 5000 meter. Achter Sven Kramer. Hij neemt het nu op. Worden het startschot tegen Davide Giotto uit Italië. Dat is net als Bloemen trouwens een specialist op de 10.000 meter. Het is niet de beste Italiaan. Die is geblesseerd. Nicola Tumolero aan het einde van de spelen uitgevallen met een zware enkelblessure. 10.75 voor Tedjan Bloemen. 45 rond is te langzamer. Oeh, hier komt Giotto onderdoor geleden. En dat doet hij zo hard dat hij gelijk moet inhouden op de kruising. Want hij moet voor hem van Alleen aan Bloemen. Hier heeft Bloemen dus ook geen profijt van van deze kruising. Hij was 45-honderdste langzamer over de eerste 100 meter dan Patrick Roest. Nu door de binnenbocht heen gegleden Tetjan Bloemen. Natuurlijk met ruime voorsprong op Giotto. Wat gaat hij verliezen? Of misschien wel winnen op Kramer? Het wordt verliezen. En flink ook. 38-82 is de vijfde tijd tot nu toe. En dat betekent dat hij op Kramer al 14 seconden achter staat op de 5000 meter later vanmiddag. Ja, Jeroen, uh, uh, jij vindt dus helemaal niet dat Sven Kramer zich zorgen zou moeten maken... terwijl Patrick Roes dit keer toch echt sneller was. Ja, dat, dat denk ik inderdaad. Maar ik denk dat Jaap Salenburen het nog veel beter kan vertellen. Uh, ik ben nog meer verrast eigenlijk, Jaap, door het uh, optreden van Tetjan Bloemen. Die kunnen we nu al bij de afscheid. Ja, dat is, kunnen we echt de streep doorzetten. Want Kramer gaat dat, uh, dat verschil nu zo groot. 14 seconden ja, 5 kilometer. Dat is dramatisch. Dat gaat, dat gaat, dat gaat niet ja. meer goed komen. Nou, dat hadden we ook niet verwacht. Want hij is echt een en echte binnenschaatser. Ja, maar hij is een, echt en een echte binnenschaatser. En een pure 15-kilometer-specialist. Ja. En zo'n 500 meter, dat zie je bij Kramer ook. Dat is echt cruciaal als je een toernooi begint. Gisteren bij Buus bleek dat ook. En Kramer heeft gewoon een prima, hele solide 500 meter. En dat verschil wat hij nu heeft op Roest, ja, dat, dat, dat, dat maakt hij goed. Ja. Vijf kilometer. Ja, maar daar ben je altijd zo zeker van. Maar de vorige keer was het Patrick Roest... die voor de grootste verrassing zorgde, toch, bij Inhamer? Ja, maar die gaat, ik, met alle respect voor Patrick Roest... maar dit gaat, kijk, Kramer is, is heel zelfverzekerd. Kijk, één ding moeten we ook niet vergeten. Dit is pas de tweede 500 meter van Kramer in een jaar tijd. En, dus? en dan rijdt hij, en rijdt hij toch voor zijn doen, op, onder deze omstandigheden... rijdt hij een uitstekende 37,5. Onder de, 37, de, de jaar. De ja. De ja. Waar hebben we het dan over, jongens? Dan is hij gewoon in topvorm. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit dat het buiten is, dus. Nee, het maakt, het maakt Kramer is ook altijd een van de weinigen ja. geweest... die ook nooit heeft lopen miepen over. Die, die was juist heel positief. Die zei, laten dit vooral omarmen, want het is goed voor de schaatsport. En ook Roest natuurlijk een Roest? uitstekende tijd gereden. Nee, maar Roest nee, is het ook niet denigrerend richting Roest. Die heeft een uitstekende tijd gereden. Roest zal, ook zeker, zal het Kramer misschien wel moeilijk gaan maken. Maar ik denk dat Kramer nu al heeft laten zien dat het met de vorm wel goed zit. Ja. Oké, okay, maar weet je, dat valt mij vaker op, maar ik ben natuurlijk helemaal niet van de afdeling sport. Dat een soort van zelfverzekerdheid is over hoe die ritten gaan verlopen. Van nou, die gaat wel winnen en die van niet. Terwijl het is nooit zoals je denkt dat het gaat. Nooit. Nou, maar ik kan je één ding vertellen. Met, met al Schaatsen, WK en EK's de laatste jaren is het redelijk voorspelbaar. Oké, okay, dus het is voor jullie niet spannend? Nee, dat nee, nou, is wel, wel spannend. Wacht even, wel spannend <laughs> wacht even, wat ik heel interessant vind is hoe dicht Roes bij Kramer komt. En maakt dit nog moeilijk? Dit kan best een heel interessant toernooi gaan worden, maar, ja, maar zie ik, jij nog internationale concurrentie voor Kramer? Ja, ik weet het niet. Misschien Peders, ja, maar alleen die maar dat we... is toch eigenlijk helemaal niet goed. Nee, maar dat is, dat, is, dat, is, dat is een mooie... dat een van de leuke dingen van de afgelopen spelen was... dat het wel internationale concurrentie aankomt. Ja. Wat die Noors van Lude Pedersen bijvoorbeeld deed... dat is echt dat is interessant. En er komen meer mensen uit andere landen komen op. Ik denk dat die top de komende jaren steeds breder gaat worden. Maar dit is een ander verhaal. Het allround is natuurlijk echt een ander verhaal. Nou, dat is, dat, dat, daar daar, daar, daar interesseert de, de, de internationale schaatsgemeenschap misschien nee, er nee, er dat, minder is, voor. dat is het probleem. Landen waar, uh, landen waar schaatsen de komende jaren misschien op de kaart zal worden gezet. China natuurlijk is, is ook, is ook, ook zo'n land... Met op de Spelen van Beijing... Ja, dat zijn landen waar al roumschaand echt onderaan de prioriteitenlanden staan. Ja. En daarom is het ook niet weer ideaal. Hè? Nee. En Wat? daarom denken ze, nou laat Nederland maar Kijk, doen. Dit, dit die is mensen die nou, de oranje binnen nou toch halen. Dit is, dit is echt nog, dit is nostalgie voor heel veel mensen. Dit is Nederlands schaatsen. Dit is op de buik liggen, lijst uit kranten invullen. Ja. Dit is warme chocolademelk. Dit is nostalgie, dit is Nederlandse cultuur. Maar dit is Nederland, hè? Dus dit is niet Nederland. de wereld, maar het is wel twee WK. Ja, we noemen het twee maar het is, het is gewoon Nederland. Eigenlijk in Nederlands, Het, het Open Nederlands kampioenschap is dat zo. Nou, dat is uh, het, het dus was? niet, nee, dat is te makkelijk. <laughs> Oké. Okay. Nou, Jeroen. Sebastian Timmerman. Um, de volgende, rit komt eraan. En dat is interessant, hè? Met een van de weinige niet-Europese deelnemers aan dit uh, wereldkampioenschap. Jij zou het inderdaad een, een open Europees kampioenschap dan willen uh, kunnen noemen. En je ziet dat er maar vier deelnemers van de 24 uit uh, nou ja, andere landen buiten Europa komen. Drie Canadezen doen er mee. Eén Japanner, die Nakamura, die het net is dus opnam tegen Sven Kramer. En een van de drie Canadezen is Danny Morrison. En daar ben ik wel benieuwd naar, nou, vooral op deze 500 meter. Want Danny Morrison die kan uh, normaal gesproken wel goed uit de voeten op deze. Deze afstand won in het verleden de 500 meter wel eens tijdens een wereldkampioenschap allround. Het is voor het eerst sinds 2015 dat hij trouwens weer meedoet aan het allround toernooi. Want Morrison is meer een man voor de 1500 meter. De losse afstanden dus... Dan wil hij graag zijn kunsten vertonen. Hij was er ook bij in Gangneung. Maar kwam niet verder dan de dertiende plaats op de 1500 meter. Heeft wel een verleden. Hij heeft moeilijke jaren achter de rug. Met een zware beenbreuk na een motorongeval. Hij heeft een beroerte gehad zelfs. Het feit dat Moorsen nog weer op dit niveau kan sporten. Is eigenlijk al een wonder op zich. Twee, drie keer in zijn loopbaan. 2008, 2009 en 2015 won hij de 500 meter op het WC Allround. Hij staat absoluut niet stil, bewoog alle kanten op. Maar de starter die schiet maar één keer, dus zijn we vertrokken... voor de rit tussen Danny Morrison en Andrea Giovannini. 24 jaar, een eeuwig talent uit Italië... die sinds december zijn vorm helemaal kwijt is. Dat leek wel op overtraindheid, wat Giovannini ze nu en al liet zien. Opent in 10.54, stapt heel snel door de buitenbocht heen... en zit daardoor, door wel een aardige eerste bocht... Danny Morrison al aardig op, de, op zijn lijf, op de huid, op de kruising. En heeft nu de binnenbocht om eventueel het verschil goed te maken. Dat lukt Giovannini, hij zit ernaast. En dan komt het neer op het uitsnellen, uitversnellen. Dat is dan weer in het voordeel van de Canadees. Danny Morrison, die wint de rit, maar komt bij lange na nou niet aan de tijd van bijvoorbeeld Patrick Roest. En ook niet aan de tijd van Sven Kramer. Het is de vijfde tijd voor Morrison: 37-97. Zes ritten gehad. Roest nog altijd aan de leiding op de 500 meter. Kramer staat tweede uh, met zijn 37,43. En het feit dat uh, Danny Morrison. geen eens een uh, high-five wil geven aan zijn coach Bart Schouten. na zijn race. Ja, dat zegt wel genoeg. Die is niet tevreden met die uh, tijd. die hij zojuist op de klok heeft gebracht. De zesde tijd, dus tot nu toe. Ah, NPO, maar het klinkt Radio als een feest. Het klinkt als een feestje, wou ik zo zeggen. Ja, eigenlijk een beetje jammer dat we daar niet zitten. Vind je niet, Jeroen? Ja, ik heb het ook voorgesteld. Maar ja. Maar we zitten hier, we zijn al lang blij. En uh, Lieselot die gaat het uh, NOS Journaal doen. In Oostenrijk is ophef ontstaan over een politieinval... bij de inlichtingendienst BVT. Bij de inval door een zwaar bewaakpunt uh, straatcriminaliteitsteam... zijn documenten uit een onderzoek naar extreemrechtse groeperingen... in beslag genomen. Oostenrijkse media melden dat de inval gebeurde... op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat wordt geleid door de rechtspopulistische regeringspartij FPE. Een agent in Amersfoort is vannacht bijna gewurgd. Ze wilde een vrouw aanhouden die een winkelruit zou hebben vernield... toen een groep van zes mensen zich tegen haar keerde. De zes sloegen haar en een van hen nam haar in een wurggreep. Pas toen haar collega's dreigden met stroomstrootwapens... werd het rustiger. In een doucheruimte op het sportcomplex van de Hogeschool Gent... zijn waarschijnlijk stiekem naaktbeelden van vrouwen en meisjes gemaakt. De onderwijsinstelling heeft aangifte gedaan. De dader maakte de foto's en filmpjes op de school in Gent... door een gat in een deur. Over zijn identiteit is niets bekend. En twee Duitse journalisten zijn in het noordoosten van Griekenland gearresteerd. Volgens de Griekse politie waren ze een militaire zone binnengegaan... waar ze niet mochten komen. De twee zeggen dat ze een verhaal maakten over migranten... die door het gebied trekken toch even heel goed kijken als we in de sauna zitten. Onbewust naar dit verhaal. Uh, Willemijn Hubert voor het weer. We weten dat de wind heel erg ertoe doet uh, bij het schaatsen. Jaap net uitgelegd de temperatuur. En, en, maar vooral de wind, zei hij. Kun je daar iets over zeggen? Over de wind? Ja, als ik nu kijk naar de, naar de metingen, dan staat er niet zo heel erg veel wind, maar ik ben geen schaatser, dus ik weet niet vanaf <laughs> welke kracht dat dan echt heel erg zijn invloed heeft. Ik, niet dat het kracht, ik wil alleen dat ze liever geen zware wind, wind hebben in het stadion. Nee, nou ja, en in zo'n stadion kan het natuurlijk wel heel erg ja. draaien... ook door de bouw van zo'n stadion. Maar goed, buiten op de stations van de KNMI... vasthouden. Ja, staat er in het westen een windkracht 5. Vrij krachtige wind is dat, uit het zuiden, zuidwest een beetje. En een wat dieper land, inwaarts een zwak tot matige wind. En de temperatuur vanmorgen in Amsterdam, voor de schaatswind? Uh, graad of 13, 14 dat is heel zacht, Ja, maar het is natuurlijk een open uh, nou, maar het was echt stadion. Er was gefreesd voor 16 graden, maar dat gaat het niet worden, morgen. Nee, nee, ik denk dat, het, dat je dan wat meer richting het zuidoosten echt moet uh, zitten. Dus dat Amsterdam er net ver genoeg van weg uh, ligt. Maar we krijgen morgen wel te maken met een gebied met buienregen wat over gaat trekken. En de meeste neerslag gaat in het westen van ons land uh, vallen. Nou, dus dat, de kans dat er in Amsterdam toch wel wat buien over gaat trekken... is uh, aanzienlijk. Ja. Nou, dan wordt het tenminste een beetje spannend... op dat WK met al die nee, regen erbij... Echt. <laughs> Oké, okay, en voor de rest van de week, heb jij uh, zicht op dat het uh, lekker zacht en, en zonnig gaat worden? Nou, morgen overheerst inderdaad de bewolking. Dat zien we maandag en dinsdag uh, ook terug. Waarbij dinsdag de wind uit een iets andere hoek waait. De temperatuur in de middag even niet boven de 10 graden uitkomt. Daarna uh, weer een paar dagen wel. Dan zien we ook weer wat meer zon in het uh, weerbeeld. Het is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, vrij zacht. Ook komende week nog. Met dinsdag misschien een beetje een uitzondering. Die is heel normaal, zou je kunnen zeggen, ja. wat dat betreft. Ja. En als we nog verder wegkijken, lijkt het erop dat de temperatuur juist weer onderuit gaat. Met in de nacht weer kans op lichte vorst. Maar goed, dat is nog wel wat verder weg. Fijn dat we daar ook op voorbereid zijn. Dank je wel. Willeminenberg. DNL op zaterdag langs de lijn met Margreet Spijker en Jeroen Stomporst. En bij ons de gasten in de studio: Jaap Stalenburg. Uh, Jaap uh, Schaatskinner, jaarlang betrokken bij de TVM Schaatsploeg. Uh, kent Kramer goed en, en, en je hebt al verteld... Uh, Kramer, hij smult hiervan, die, die vindt het prachtig om uh, hier te rijden. Beter. Hoe moeilijk hoe beter. En hij maakt zich ook zorgen. Hè? Hij maakt zich zorgen over de positie van de schaatsers. Nou, hij heeft terecht uh, heeft hij aandacht gevraagd voor het probleem... dat een, eigenlijk dat is iets wat dan speelt na ieder speler... dat de sponsorploegen gaan verdwijnen... maar je ziet niks terugkomen op dit moment. Als je nu een lijstje maakt, dan gaat Just Lease van Wust verdwijnen onder de paraplu van ice opereren opererende teams... gaan voor het grootste deel verdwijnen... Dat betekent ook de succesvolle ploeg van Gerard van Velden... op zoek naar een nieuwe sponsor. Maar goed, nou Zo kun je het lijstje afstrepen. En dan blijft er niet zo heel veel over. En dan, dan dreigt er, en dat vind ik niet... want ik vind Jack Ory echt de beste trainer ter wereld... Dus dat dreigt de dominantie van de, van de Jumbo-ploeg volgend jaar. Ja, dat is dan de enige echt grote ploeg. Dat wordt dan, de, denk ik, de enige echt grote ploeg. Um, het, en waarom zeg je dreigt? Nou, niet dreigt. Kijk, ik vind dat uh, we hebben in Nederland een... Kijk, er is één fout gemaakt. Er is de afgelopen jaren een soort wildgroei van professionele schaatsers geweest. Ik woon zelf de een lifestyle van. schaatsers. De lifestyle nee, schaatsers, zoals ja. Kramer ze noemde. Dan zag je jongens en meisjes in autootjes rondrijden vol met stickers. Met allerlei winkeltjes en dan waren ze professionele schaatsers. Maar wat er nu gaat gebeuren is een soort kaalslag. En, dat is, en kijk, je hebt een topteams nodig, maar daaronder moet ook iets zitten... om die doorgroei uh, te, kunnen, uh, te kunnen realiseren. En je kunt niet meteen het eerst van Ajax beginnen, als voetballer. Nee, Maar daar heb je de gewest altijd nog, hè? Ja, maar ook daar, is, ook daar gaat het niet goed mee. Dat is, uh, het okay. klassieke gewest systeem is opgeheven namelijk. Gejuich daar van de Noorse toeschouwers. Want die zijn er ook wel degelijk in het Olympisch Stadion. We gaan naar uh, het uh, stadion toe voor de laatste vier ritten... van de 500 meter voor mannen. Het WK Allround nog uh, Genoeg Noren inderdaad te zien. En die juichen op dit moment. Uh, zijn altijd trouwens weer mooi verkleed. Met uh, de Noorse mutsen op hun hoofd. En uh, de vlag die uh, links en rechts ziet hangen. En ze juichen op dit moment vooral voor Holwar Bukou. Die het opneemt tegen een Canadees van 25 jaar jong. Antoine Gelia, Gelina Beaulieu, Prachtige naam voor deze Canadees. Die ooit furoren maakte op het WK uh, junioren in 2010. Toen die derde werd. Toen dacht iedereen er is een nieuw talent. Daarna verdween hij van de radar. Maar hij is teruggekeerd in de na ook wel veel tegenslag die hij heeft gehad. Maar dat ga ik allemaal niet opleveren, Want dan is deze rit al lang gefinis, Ze zitten nu al namelijk al in de laatste 100 meter. Bukkou is onderdoor gekomen bij de Canadees. En Bukkou gaat de rit winnen. Ooit een grote uitdager van Sven Kramer. Maar die tijden zijn wel voorbij. 37,55 voor Bukou, 37 37,65 voor Jelena Beaulieu. Het zijn de vijfde en de zesde tijd tot nu toe. We hebben trouwens een nieuwe man op de nummer 2 positie. Daar staat niet meer Sven Kramer. Achter Patrick Roest is nu... Harold Silos de nummer 2 op deze 500 meter. 37-04. Maar Silos is geen bedreiging. Bijvoorbeeld voor Kramer. Voor het algemeen klassement. Die gaat op de 5000 meter heel veel tijd eh, normaal gesproken inleveren. Dat is te lang. Voor Silos gaat het allemaal goed. Tot en met de 1500 meter. Maar dan komen de afstanden waar hij eh, heel veel moeite mee heeft. Maar toch. 37-04. 700 achter Roest staat hij tweede. Kramer nu derde. Net voor Nakamura. En Bukku dus op de vijfde plaats. De beste Noor staat nu in de baan. Sverre Loende Pedersen. Zeg maar de kopman van het Noorse allround schaatsen van de, de middellange en lange afstanden. Want voor de korte afstanden hebben ze natuurlijk Hovar Lorensen. Vorige week wereldkampioen sprint geworden in Changchun in China. En dit is de man die het dan nu moet gaan proberen om het bij het allrounden Sven Kramer misschien moeilijk te maken. Maar dat hebben we in het verleden wel vaker gedacht van Sverre Loende Pedersen bij de zeven WK's waar hij aan deelnam. Twee keer stond hij op het podium. Hij werd één keer twee in 2016 in Berlijn. En hij werd derde in Calgary. Neemt het nu op tegen Sergei Trofimov uit Rusland. En dat was de enige Russische man die op de Spelen mocht meedoen. Hij werd achttiende op de 1500 meter. Pedersen, goed vertrokken. Is wel gewend om buiten te rijden. Komt uit Bergen in Noorwegen. En daar hebben ze ook een buitenbaan liggen. Daar traint hij vaak. 1039 is een goede opening. 900ste langzamer maar dan Patrick Roest. Hij heeft een richtpunt op de kruising. Versnelt goed uit. Het ziet er zo aardig goed uit. Linkerarm op de rug bij Sverre Pedersen. Pedersen, die langzaam maar zeker in de buurt komt bij Trofimov De tweede binnenbocht heeft. Halverwege de bocht heeft hij de rust te pakken. Versnelt aardig goed uit. Waardoor hij met een paar meter voorsprong op het rechte eind verschijnt. Gaat de rit winnen van Trofimov Rijdt hij op de snelste tijd? Nee. En hij levert ook in op Kramer. Het zag er sneller uit dan dat het ging. 37-42. En dan, oh nee, hij is een honderdste sneller. Moet ik zeggen, dan Sven Kramer. Maar ja, die maalt niet om die ene honderdste... die hij nu verliest op uh, Sverre Loende Pedersen. Dus Kramer, die inmiddels in de katacomben is verdwenen. We zien ze nu en dan wat beelden uit de ruimte... waar de schaatsers zich kunnen klaarmaken voor een wedstrijd... de warming-up. Ruimte, het is eigenlijk een soort huiskamer. Er staan wat banken, er staan wat televisies. En dan ziet Kramer dus dat Sverre Lunde Pedersen... zojuist maar één honderdste van een seconde sneller was. 37.42 om 37.43 voor Kramer. Nou, die tiende gaat hij wel goed maken op de 5000 meter op de Noor. Die had hier meer tijd moeten pakken als hij echt een bedreiging wil... Voor voor Kramer tijdens dit toernooi. Twee ritten nog te gaan. De grootste bedreiging is dus nog altijd Patrick Roest. Tot nu toe, die staat bovenaan. Silos 2, Pedersen 3 op de 500 meter. Kramer daar direct achter. Laatste twee ritten met twee Polen. Een Noord dadelijk, Siemens Piel en Nielsen. En nu de laatste Nederlander. En als niet de minste, Marcel Bosker, 21 jaar jong. Wat gaat hij doen volgend seizoen? Want hij rijdt nu voor de ploeg. Van Irene Wust. De justlease.nl ploeg. Maar die sponsor houdt er ook mee op. Gaat die ploeg uit elkaar vallen of niet? Wat gaat Rutger Thijssen doen? De trainer. Zijn oh, oh, allemaal oh, vraagtekens ook boven het hoofd van deze Marcel Bosker. Die uh, bij de junioren behoorde. Tot de absolute wereldtop. Bosker zonder bril. Kijkt geconcentreerd voor zich uit. Staat al een beetje voorover gebogen. Als hij uh, de starthouding aanneemt. We horen het ready van de speaker. En dan zijn ze vertrokken. Bosker in de buitenbaan vertrokken. Tegenover Jan Szymanski. Of beter gezegd, naast. Jan Simanski uit Polen. Goed op de 500 en de 1500 meter. Maar ook voor hem geldt hoe langer hoe minder. 10,27 voor Szymanski. Dat is de snelste opening. 300 sneller dan Patrick Roest. 10,43 was de openingstijd van Marcel Bosker. Die dit seizoen bij afwezigheid van Kramer. Dat dient gezegd. En bij afwezigheid van Patrick Roest. De Nederlandse titel Allroundgreep. Bosker komt er niet aan. Even de hand na het ijs. Wat moeilijkheden bij Bosker in de tweede bocht. Dat was de binnenbocht voor de man. Die ook wel eens in Davos in Zwitserland heeft geschaatst In de buitenlucht. Maar hij verliest van Szymanski. En Szymanski komt op 37-21. Dat is de derde tijd. 37-85. De tiende tijd slechts voor Marcel Bosker. Naar een moeizaam tweede deel zeg maar, van de 500 meter. De tweede bocht, daar liet hij wel wat, uh, wat dingen liggen. Wat details gingen daar niet goed. 37-21 betekent dat Roest nog altijd bovenaan staat. 37-21 voor Szymanski. Dus achter Silos staat de pol dan derde. Achter Roest en Silos... Roesters 1, Silos 2, Simanski 3. Kramer keurig op de vijfde plaats. Boske tiende. We hebben de Nederlanders gehad op deze openingsafstand. Wordt het een Nederlandse zegen? Dan zal het publiek uh, zeker weer meteen gaan juichen hier in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Of wordt er nog een uh, Noors of Pols stokje voor gestoken? In het geval van de Noren kan het. Siemens Pielen Nielsen is een man die uh, goed uit de voeten kan op de 500 meter. Niet voor niets in de laatste rit start. Als je ook kijkt naar zijn resultaten bij EK's en WK's die hij gereden heeft. Dan boekte hij vaak zijn beste resultaat op de kortste afstand. Alhoewel hij nog nooit de 500 meter op een allround toernooi wist te winnen. Siemens Spile-Nielsen die met de Noorse ploeg natuurlijk de Olympische titel greep in Kangneun. Ruim twee weken geleden op de ploegenachtervolging. Daar reed Pol Polen niet mee. En dat was een teleurstelling, onder andere voor Konrad Niezwitski. Die daar wel mocht uitkomen op de massastart. ruit vloog in de halve finale. En slechts 20ste, met op de 500 meter. Nietzvitsky, 33 jaar jong. Bezig aan zijn afscheidstournee. Er gaat er namelijk mee stoppen. Zijn laatste WK Allround, dus. En dat in de open lucht voor Nietzvitsky. De Polen zijn dat ook wel gewend. Hebben veel ijsbanen die onoverdekt zijn. Sterker nog, hebben eigenlijk pas sinds deze winter. een ijsbaan die overdekt is. Eens kijken of dat voor de toekomst gaat betekenen. dat we weer wat nieuwe Poolse namen zien. Mitsvitsky gaat dus afzwaaien. Is dus nu. Daar worden we het stadschot. vertrokken voor zijn laatste 500 meter in zijn allround carrière. Tegen Siemens, Spieler, Nielsen. De Noor in de binnenbaan. Die Zwiefke in de buitenbaan. En de Noor opent in 10-22. Dat is 800ste sneller dan Patrick Roest. En de snelste opening op deze 500 meter. Maar trapt in de... Tweede deel van de eerste binnenbocht meer achteruit dan goed zijwaarts. Je ziet ook bij het uitversnellen op de kruising dat hij wat minder snelheid meenam dan Nietzsche -Kie. die komt vervolgens dichterbij. Is een halverwege de tweede bocht ook onderdoor gegaan. Jammer van Nielsen van die problemen. Nietzsche gaat deze rit winnen. Maar komt hij in de buurt van de 36 97? Oeh, net niet. Hij komt in de buurt, maar hij verbetert hem. Net niet 37 rond. Het was mooi geweest voor Nietzsche bij zijn laatste WK als hij de 500 meter had gewonnen. Maar jammer voor de de ritsege, de zege, de afstandszege gaat naar Patrick Roest in 36.97, 97 Nijzwitski tweede op driehonderdste van een seconde. Silos wordt derde. Tsimanski vierde. Pedersen vijfde. Kramer op de zesde plaats. Moet op de 5000 meter. Vier seconden en zestiende goedmaken op Patrick Roest. De man die bovenaan staat. Nou, dat moet lukken voor Sven Kramer. Dat mag geen probleem zijn. En Marcel Bosker is als geëindigd op deze 500 meter. Horen het speaker Jan van der Meulen ook uitroepen. En daardoor uh, ja, staat het merendeel van het publiek zelfs nu op dit moment. En ze juichen vooral voor Patrick Roest. Hij wint de 500 meter bij dit WK als enige binnen de 37 seconden. 36, ja. 97. En het schaatspubliek is uh, een publiek van kennis, En die weten dan ook, Jaap Stalenburg, dat uh, Sven Kramer hier uh, nou, het meest blij is. Ja, ik denk dat hij heel blij is. Ik, ik denk dat hij, als je hem, uh, ik heb hem een paar keer gesproken... de afgelopen maanden over dit, over dit toernooi... en zijn meeste angst was, die was echt wel voor die 500 meter. Kijk, een 500 meter kan hij niet winnen, maar hij kan hem wel verliezen... om even in Cruyffiaanse termen te spreken. Ja, eigenlijk net als uh, iedereen wist gisteren, die, die ja, gewoon hetzelfde echt, echt een slechte reed... waardoor ze waardoor je dan enorm naar achtervolging was. Uh, Jij ja, je holt achter de feiten aan. En wat ik, toch, wat ik leuk vind, ook aan, uh, aan deze overwinning van Patrick Roest... is dat je eigenlijk kramen stopt over twee jaar... Ik dus je zolang ze gaat zien wie de opvolgers van de toppers gaan worden. En met name roest ze dit, dit jaar ja, ontzettend sterk aan het ontwikkelen. En laat het hier weer zien. Jammer overigens dat, dat de internationale concurrentie... Uh... Ja, ik wil net zeggen, want dan wordt vooraf alweer gezegd... Pedersen, nee, zoals we vroeger Peder altijd Bucco riepen... Niet de op een man, ding maar, al de... autonome Pedersen, niet, denk ik, nee. Althans, niet een serieuze bedreiging voor Kramer. Nee. Dus de enige serieuze bedreiging eigenlijk zichzelf. Ja. Als ik hoor. ja. Okay, hij, maakt, hij maakt een heel zelfverzekerde indruk, dus ik denk dat dat ook wel meevalt. Eerste afstand zit erop. Patrick Roest, een Nederlander, wint dus uh, voor niet whisky En Harald Sidos. Sven Kramer is zesde. Maar als ze zegt, die is er blij mee. Nou, straks uh, meer schaten, maar nu eerst nieuws. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël, afgekort Sidi, publiceert de jaarlijkse Antisemitisme Monitor. Ditmaal dus de cijfers over 2017. Daar gaan we over praten met de directeur van het Sidi, Hanna Lude. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit dat rapport? Nou, we hebben natuurlijk een totaal aantal incidenten... die laten een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. We hebben dit jaar 114 incidenten gecheckt. 114, zegt u? 114 gecheckt en geregistreerd. Maar belangrijk natuurlijk zijn de verschillende soorten incidenten... Want sommige zijn niet meer dan groot... wat andere laat ik het zo zeggen... En wij zien dit jaar vooral een zorgelijke ontwikkeling rond de politiek. Ja, want dat is, dat is nieuw. U heeft ook gekeken naar antisemitische uitingen in de politieke arena. Wat is daarover bekend geworden? Nou ja, we hebben elk jaar natuurlijk dit soort dingen... maar dit jaar hebben we ze bij elkaar gebundeld... om te kijken wat gebeurt daarna. Nou. Want eh, het zijn natuurlijk dingen die op social media komen... soms in gesprekken. En eh, voorbeelden zijn eh, eh, uitspraken... zoals eh, de, de lange arm van de Joodse lobby... of de eh, bagatellisering van de holocaust... of eh, eh, allerlei zaken. Is dat, is dat nieuw dat dat in de politieke arena... Eh, dat soort termen wordt gebezigd? We merken dat dat meer en meer aan het gebeuren is en, en eigenlijk normaal wordt gevonden. Dus ook niet goed gecorrigeerd wordt. Door, door wie collega's? wordt dat normaler gevonden? Uh, kennelijk door het publiek en misschien ook collega's. Want als bijvoorbeeld de partij als Denk in de Kamer uh, praat over de, de Joodse lobby, dan uh, uh, uh, wordt het niet gecorrigeerd. Als, uh, uh, uh, uh, als collega partijleden of Kamerleden daar niet iets over zeggen, dan eh, groeit dat. Het wordt het langzamerhand normaal. En daarom zien we dat als een groot probleem, als een groeiend probleem. Eh, voorbeelden van eh, politieke discussies, waar dit soort dingen voorkomen, zijn nou, ons idee erg ...dat... Eh, eh, eh, eh, Antisemitische problemen worden gedagatiliseerd. Trouwens, het is niet alleen, eh, uh, niet alleen tegen Joden. Deze, uh, uh, we merken deze... zien ook dat de manier waarop tegen moslims wordt gesproken... ook normaler en normaal wordt gevonden. En dat is evengoed een groot probleem. Dus het is de hele politieke uh, uh, algemene discours die, die harder wordt... en waar men uh, tegen uh, verschillende uh, minderheidsgroepen... Uh, agressiever zijn, zou ik zeggen. En uh, veel... Uh, uh, en bijna dan meer dan beledigend, echt agressief. Eh, ook met homo's hoor, merk je dat. Maar even terug naar, naar Joden: we zien dat als een, eh, iets wat eh, echt een haak aan toegebracht moet worden. Eh, eh, roepen als eh, Israëlische kinderen de Moderna in de top. En dat normaal vinden binnen een gemeente in Den Haag bijvoorbeeld. Dat zijn zaken die we niet moeten willen in onze maatschappelijke eh, omgang met elkaar. Hebben jullie ook onderzoek gedaan naar om, om welke mensen eh, het gaat, met welke achtergrond die zich dan eh, schuldig zouden maken aan eh, antisemitistische uitspraken? Nou, voor vele zaken eh, kunnen we het niet zeggen, omdat we niet altijd weten wie wat gezegd heeft. Eh, zaken op internet zijn eh, vaker wel eh, terug te vinden. Als we terugkijken naar discussies waar, eh, waar Joden eh, eh, antisemitisch bejegend worden, bijvoorbeeld in. Eh, de koorse van Denk is dat eh, duidelijk dat dat aanhangers zijn van deze partij. Dat zien we ook in talkbacks, en andere discussies. Ze hebben soms namen van mensen die zichzelf wel in identifi normaal identificeren. Dan kun je kun je het misschien heel leiden, maar heel vaak ook niet. Dus vaak weten ze we het gewoon niet. En is het waar dat de opkomst van uh, de politieke partij uh, Denk uh, zeg maar een verband houdt met uh, antisemitistische uitingen? Of hun opkomst daarmee in verband te brengen is, dat weet ik niet. Maar we zien wel dat ze we dat, dat, dat, dat bezig gaan, laat ik het even zo zeggen. Wij hebben soms de indruk dat, dat Israël een soort lekkere bes, bes is voor, voor zo'n partij als DENK en ASMIDA. Waarbij het onderscheid tussen kritiek op Israël en, en antisemitische suggesties soms overschreden wordt. Ik wil u hartelijk danken, Hanna Lude van het CD. De Antisemitisme Monitor 2017 komt straks om vijf uur online. U kunt het lezen dan op de website van de WNL. Dat is wnl.tv. Ik ga er even over doorpraten met journalisten en documentairemaker... Fidan Eekes. Goedemiddag, Fidan. Je hebt meegeluisterd met het gesprek. Ja. Um, ja, Hanna Luder zegt dat, ze, dat zij zich zorgen maakt... over uh, het feit ook dat er niet gecorrigeerd wordt... bijvoorbeeld als er sprake is van uh, antisemitische uh, uitingen. Is dat... Um, ...iets wat nieuw voor jou is? Of dat nieuw voor mij is? Ja. Nee, ik... Uh... Ik ben opgegroeid uh, met veel jongeren om me heen... en ouderen ook om me heen... binnen een Turkse gemeenschap... waarin antisemitisme gewoon heel normaal was, eigenlijk. Um, en het is heel jammer om te horen dat dat, niet dat het me verbaast... maar dat daar niks in is veranderd. Het verbaast me ook helemaal niet... Uh, dat wat Hanna Ludde zojuist zei... dat um, ze dat vaak zien uh, op sociale media... bij aanhangers van een partij zoals Denk. ja Dat verbaast mij niet. Dat bevestigt eigenlijk precies... Wat ik zo zorgwekkend vind. En um, ja, je zou denken dat het bij de nieuwe generaties nog enigszins... Ja, dat er nog enigszins verbetering te zien is. Maar ja, blijkbaar niet, helaas. Hoe kan en dat? Ik het, nou, uh, weet je wat ik ook wel heel bijzonder vind? En dat raakt mij wel. Dat zij uh, zojuist zei dat er ook uh, ja, van alles gezegd kan worden tegenwoordig over moslims. Hè, ja, dat zijn uh, ze minderheden. ook. Minderheden. Dat vind ik... Dat ontroert mij, omdat zij dat wel zegt... en omdat ik vind dat juist binnen de moslimgemeenschap... er te vaak, te weinig, sorry, uh, wordt opgekomen voor uh, hoe... Uh, of, of, ja, hoe zeg je dat? Zich mensen zich te weinig uitspreken tegen jodenhaat. Dat zie je bijna niet in de moslimgemeenschap. Dus ik vind het heel bijzonder dat zij uh, zich dan wel uitspreekt over moslimhaat. Ja, en of er iets gaat veranderen. Nee, want die mentaliteit... Dat wordt um, generatie op generatie doorgegeven, helaas. Ik, uh, maar waarom er... komen mensen daarmee weg? Bedoel ik bedoel, uh, kinderen zitten op school en daar is het ja. echt... Uh, volgens mij heel merkwaardig als je op die manier uh, uit over, uh, over, uh, over joden. Ja. Um, hoe kan dat dan, dat, dat de invloed van thuis dan toch zoveel groter is... dat dat gewoon doorgaat? Nou ja, het is indoctrine in zekere zin. Ik, uh, kijk, als jouw ouders jou dat van jongs af aan eigenlijk vertellen... En je weet niet, Peter, um, en dat is in Nederland zo... maar bijvoorbeeld, ik heb heel lang in Turkije gewerkt... en um, nichtjes van mij die echt heel uh, seculier zijn en noem maar op... en um, ja, heel liberaal zijn... Uh, zodra het over Joden gaat, worden ze heel antisemitisch. Dat, dat zit er gewoon ingebakken. En ja, het rare is dat Turken in uh, Nederland dit blijkbaar voortzetten. En dat verbaast mij inderdaad zo, want een nieuwe generatie uh, ouders... zou je toch verwachten dat ze inderdaad hun kinderen op uh, de vingers tikken. Maar ja... Het komt natuurlijk ook binnen via gecontroleerde staatsmedia vanuit Turkije. Ik kan vooral over Turkije spreken. Ik weet niet hoe dat uh, verder elders uh, zit. Maar daar gaat het ook de hele tijd over. Israël dit, Israël dat. En dat wordt wel op één hoop gegooid. Dat wij keren ons, verzetten ons tegen Israël. Uh, en antisemitisme, dat wordt allemaal op één hoop gegooid. Dus dan wordt het vergoeilijkt in zekere zin. En dat doen die partijen zoals Denk natuurlijk ook. Maar zijn, en, uh, het, dat, dat, klopt het dan dat je op de Turkse media hier in, in Nederland gevolgd wordt door. Uh, de Turkse gemeenschap, ja. dat dat dan ook een probleem zou kunnen zijn? Ja, dat is zeker een probleem. Dat roep ik echt al zo lang. Dat um, dat wordt heel erg onderschat. Je kan tegenwoordig ook met Ziggo, heb je gewoon zo'n Turks pakket... met allemaal zenders, uh, waar je de hele dag door eigenlijk... los van de soaps en, en andere programma's... de hele dag door pre Turks president Erdogan hoort praten. En... Um, nou ja, daar wordt echt niet iets gezegd waarvan ik nou denk dat zou kunnen bijdragen aan uh, het onderwijs van deze uh, jonge moslims. Het hoeven niet eens moslims te zijn. Um, ook een uh, Turks gezin waarbinnen uh, niet wordt geloofd, is er antisemitisme. Dat zit er gewoon ingeramd. En wat ik nog erger vind, is, of nou niet nog erger, maar even kwalijk vind, is dat uh, bijvoorbeeld linkse uh, uh, antiracisme groepen, uh, die hoor je ook niet. Die hoor je wel wanneer het gaat over kinderfeestjes uh, met het thema indianen en cowboys en over Zwarte Piet. Maar wanneer het aankomt op antisemitisme hoor je ze niet. Uh, dus ja, wat dat betreft. Zou dus ik vind dat er überhaupt dat... te weinig aandacht is voor Volledig antisemitisme. te weinig aandacht. En, en dat terwijl er zoveel gebeurt nu met het restaurant uh, alweer onlangs. Uh, ja, dat Hakermel in Amsterdam. Precies, ja. Nou ja, dat, ik, ik vind ook dat je vanuit de politiek te weinig hoort. Het, ik, ik ben gewoon totaal verbaasd. Ja, Hoe is het? Ik vind wel, uh, dat komt mij over enigszins, dat u het wel over één kam scheert, de hele groep hoor. Is dat echt, u, ja, ik kan het niet staven met, met onderwijs. Ik weet niet of u dat kunt, maar uh, dat in alle uh, Turkse uh, families... het antisemitisme zo hoogtijd uh, viert, is dat nee, echt zo? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg nou, dat, dat het diep geworteld zit. Ja. Ik kan natuurlijk niet uh, een uitspraak doen over elk Turks gezin. Dat kan niet. Ik bedoel, maar um, ik ga naar Libanon, ik was daar onlangs... en daar mag je uh, niet eens spreken van Israël, bijvoorbeeld. Dat verbaast mij niet. En geloof mij, de meeste gezinnen um, waar ik bij thuiskom... of die ik heb, die ik ken, waar ik ook mee... Um, ja. In binnen dezelfde gemeenschap mee ben opgegroeid. Ik heb nog nooit gehoord dat er positief over Israël wordt gesproken. Of mensen zich uitspreken tegen antisemitisme. Misschien worden er geen antisemitische uitspraken gedaan. Uh, misschien worden die kinderen niet met haat opgevoed. Dat beweer ik niet, hè. Maar je zult niet horen dat mensen zich daar zorgen over maken. Uh, en by the way, over één kam scheren. Ik ben dus in een gezin opgegroeid waarin dat niet gebeurt. Ik heb echt alles meegekregen over de holocaust. Ik heb alles meegekregen over dat we ons moeten verzetten tegen jodenhaat. Dus dat haalt die um, veronderstelling al eerlijk gezegd helemaal weg. Okay, Oké, dus je bent zelf het bewijs het uh, dat het niet van, in denk, alle Turkse hek, gezinnen pardon. gebeurt. Ja. Sorry? Je bent dus zelf het bewijs dat niet in alle Turkse gezinnen zo nee, gesproken wordt niet, over jou. Ja, ja, Ik ben opgegroeid in een gezin waar dat niet zo is. Maar we kunnen niet ontkennen dat het diep geworteld is. Ik wil, je hartelijk danken. Precies. Ik wil je hartelijk danken voor nu, Fidan Ik is Morgenochtend ben jij te gast bij WNL, bij collega Riek Nieman. WNL op zondag om half tien op NPO1. Andere gasten zijn dan trouwens Syverand Buma, de CDA-leider. En de baas van Corendon is er dan ook. Dat is meneer Oeslo en opiniepeiler Maurice de Hond... en communicatie-expert Jan Driessen. Volgens mij gaan we weer naar het schaats. Ja, Wat het gejuich is voor Patrick Roes. Hij was de snelste op de 500 meter bij het WK Allround in Amsterdam... En hij praat met Celen van Daal Ja, je kan goed beginnen je kan goed beginnen. Ja, en dit is een uh, heel goed begin voor mij. Uh, ik heb een uh, mooie voorsprong opgebouwd. En uh, ja, nu moet ik het vast gaan houden. Vertel eens over die, uh, die race. Uh, ja, het was al bijzonder eigenlijk vanaf het moment dat je het ijs opstapt. Omdat dat publiek dat begint zo hard te juichen zonder dat je eigenlijk al met je wedstrijd bezig bent. En uh, ja, dat geeft je gewoon een heel lekker gevoel. En dan gaat de adrenaline natuurlijk wel door je lichaam heen. En, uh... Is dat dan anders dan in Tial? Want daar zit, ook wel eens, daar zit het ook wel eens vol. Ja, daar zit het ook wel eens vol. Maar hier is het echt uh, ja, best bizar hoeveel mensen er nu zitten. Dat, uh, ik denk als je dit allemaal in Tial uh, neerzet, dan moeten er een paar mensen buiten staan. Ja, het zit echt bomvol hier. En... Het geluid van, de, van het publiek gaat ook mee met, met de schaatser. Dat, dat merk jij ook natuurlijk. Ja, dat, uh, ja, dit is echt voor het eerst dat ik zoiets meemaak. Dat is echt uh, heel mooi. Um, ja, Die 500 meter, dat, is natuurlijk sowieso, uh, dat, dat kun jij wel. Maar je slaat nu ook meteen uh, het gat zeg maar, met zijn Kramer. ...is ook meteen groter dan bijvoorbeeld vorig jaar op het WK. Want nu is het 46 honderdste volgens mij. Vorig jaar was het een dikke tiende. Ja, klopt. En uh, ik, moet het, ik heb het ook wel nodig. Want Sven uh, is natuurlijk gewoon onwijs goed op de 5 kilometer. Hij is niet voor niets uh, al drie keer op rij olympisch kampioen. En uh, ja, ik denk dat ik die 4,5 seconden hard nodig heb op de vijf. Ja, was dit dan het moment om uh, meteen al toe te slaan? Ja, dit was wel het moment voor mij om een uh, voorsprong op te gaan bouwen. Wordt het nu een tweestrijd tussen jullie? Nou ja, Zwerre staat er ook nog mooi voor. Dus uh, daar moet ik ook nog wel voor oppassen, denk ik. Nou, uh, hoe gaat de rest van jouw dag er nu uitzien op weg naar, uh, naar de vijf? Nou, ik ga nu even gauw naar het podium zo. En dan uh, snel terug naar het hotel om het te eten. En dan uh, zou ik wel weer gelijk terug moeten naar de baan. <laughs> okay, Dank je wel. Succes, Zometeen. Alsjeblieft. Patrick Roest, alles zit in de buurt. En uh, zometeen gaan we kijken. En uh, vooral luister natuurlijk hier op Radio 1 naar de 1500 meter voor, uh, voor vrouwen. Zo is leuk, het. En leuk, Jaap leuk. Staanenburg die blijft ook commentaar ja, geven. Leuk. Ik ga straks nog even vragen wat jij nou bedoelde... met dat Sven Kramer getergd door de Olympische Spelen is gekomen. Daar kunnen we het Uit, volgende zeven, uur... Ja, daar, ja, hoe dat verlopen is. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar, dat verhaal. En tot de verrijheid zit hem straks in de staart van die 500 meter. Takagi tegen Wust. Wat kan iedereen? Wust nog tegen die Japanse vrouw... die uh, momenteel aan de lijn gaat in het algemeen plasbed? Dat zo meteen na vijf uur. Tot straks, blijf luisteren in een speciale uitzending, anders dan normaal, dat wel. Maar we zijn er tot 7 uur, dat wel. NPO Radio 1. Kwesties. Het debatprogramma van NPO Radio 1. Steeds meer leerplichtige kinderen zitten niet op school, maar thuis. Hoe is dit mogelijk als alles op school wordt geregistreerd?